Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky heeft Israël opnieuw gevraagd om luchtafweersystemen te sturen. Hij deed dit in een videogesprek met een Israëlische krant. Tot nu toe hebben ze nog geen wapens aan Oekraïne geleverd. Premier Rutte is op bezoek in Israël en zal daar onder meer spreken met de minister van Defensie. Waarschijnlijk ook over steun aan Oekraïne. Het dodental van de luchtaanval bij een concert in Myanmar in Zuidoost-Azië is opgelopen tot 80. Zo'n 100 mensen raakten gewond. De aanval werd uitgevoerd door het regeringsleger. Ook bekende artiesten en muzikanten kwamen daarbij om het leven. De Verenigde Naties zeggen zeer bezorgd en geschokt te zijn over de situatie in Myanmar. Na 86 dagen slapen in een tentje, eindelijk goed nieuws voor een ex-gedetineerde uit Dordrecht. Het is een twee-kamer appartement, maar ja, ik ben alleen, dus uh, dat is uh, eigenlijk perfect. En uh, ja, het wordt onderhand wel tijd bijna 90 dagen onderweg. Hij heeft een huis na maanden bivakeren in een tent naast de gevangenis. Dat deed hij uit protest. En ondertussen hield hij zijn duizenden TikTok-volgers op de hoogte van zijn avonturen. Ik heb meer dan 6000 positieve reacties gekregen. Dus hey, held, een held, strijder, dat soort dingen. Dus ja, ik hou het gewoon vol. Ook al moet ik nog een week langer, ik hou het gewoon vol. En wie zegt dat je boven je 40ste afgeschreven bent als topsporter, die heeft het mis. De Nederlands kampioen tafeltennis is 51. Trinko Keen bewijst dat hij nog topfit is en pakte gisteren op het kampioenschap de beker voor de zevende keer in zijn carrière. Ik dacht ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dat was leuk. Maar het leven van toen en nu, dat is natuurlijk totaal verschillend. Dus daar was mijn beroep en was de NK, het Nederlandse kampioenschap, een verplichting. En dan had ik daar heel weinig lol in en nu had ik er wel echt zin in. Maar veel meer vanuit een uh, liefhebberij gedachte. Hij is een van de weinige Nederlanders die het lukte om de sport professioneel te beoefenen. Toen was er aandacht en geld voor de sport. En dat is nu anders, zegt hij tegen het AD. Ja, dat is best wel weggezakt de afgelopen 20 jaar. Dus nu is er wel een generatie, probeert het weer op te bouwen, maar die moet wel van heel ver komen. Ja, en dat kan jou niet verslaan blijven. Nog, nog niet, maar dat gaat zeker wel een keer gebeuren. Het weer, vanavond grotendeels droog, morgen zacht kans op wat regen langs de kust. Dan een graad of 17.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 Van de Stone Souls onderweg. En dit uh, komt van een tweede album. Misfits dat was een uh, single destijds uh, geweest. Butterfly Sucker Punch. Uh, altijd leuk als je op een gegeven moment ook weer uh, met uh, nieuwe dingen te maken krijgt. en dat je dan oude nummers uh, weer kan laten horen. Zoals bijvoorbeeld ook voor 9 uur met Charlotte het uh, geval is. En Charlotte, uh, de, dat zei ik al, die had uh, uh, de single al laten horen bij 3FM. En dat heeft ook weer met alles en nog wat te maken. Want hoe zit dat verhaal? Zij heeft het uh, de voorprogramma mogen doen. Of de support van Frauke. Ja, en die is nogal uh, erg uh, bekend in, uh, in het, het land. In het muziekland. En als dat uh, op een gegeven moment op je pad komt... dan zijn er natuurlijk uh, headhunters genoeg die zeggen van... kom jij maar eens even hier, want dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Nou, um, Django, want uh, ik zet jou nu heel even over. Je, je zegt net, de visuals, hè? Ja, de enkelvoud, de visuals. De visuals, ja, uh, de visuals. Ja, de ja, um, visual, de ja, visual het is, die, is ja. het. Ja, <laughs> ja dat is de visual. <laughs> um, ik heb er eentje die ik, uh, die ik heb. Uh, en dat is uh, deze. Dus die gaan we nu even laten horen. The Waves. Leuk. het project. En het nummer is uh, geschreven door Susan Jane Rose En achter Susan Jane Rose schuilt Suzanne Segers. Uh, en bovendien, zij is hier in 2013 geweest bij ons in de studio. Uh, dus uh, is ook iemand uh, die live bij ons uh, gespeeld heeft. Nou, uh, mooi bruggetje weer terug naar onze gasten van vanavond. Want we hebben ook uh, live muziek straks. Uh, het tweede deel, want... Ja, wat dat er wat dat gaat, gaat het natuurlijk onverminderd voort. Jij, Lisette, die zei, jij zei de vorige keer, was twee jaar terug... dat je ook, ook opletten met bijvoorbeeld het posten over sociale media. Want dat slaat een klein beetje op het nummer wat we net hebben laten horen. Want als je tegenwoordig... Kijkt, zit iedereen op met, met zijn gezicht naar dat beeldscherm. En Save Me From Me, dat slaat daarop. Dus ik heb, het, ik heb de clip gezien. Uh, daar had je toen ook een bepaalde mening over. Dat je dus op een gegeven moment zei van... Ja, ik ben er wel wat terughoudend in als ik bijvoorbeeld iets met muziek deel. Want uh, dat, ja, ik, uh, ik ben niet zo van, uh, kijk mij nou. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat je wel iets te zeggen hebt. Ja. En uh, nou ja, weet je, de een vindt het algoritme verschrikkelijk. Maar aan de andere kant vind ik het ergens ook wel weer fijn. Omdat ja. ik mijn algoritme snapt heel goed dat ik uh, mensen wil volgen... die heel graag ja. uh, een verhaal vertellen. Dus ja. ik heb allemaal, iedere dag op mijn feed... heb ik wel allerlei wonderlijke verhalen. En niet ja, niet, niet, niet uh, broodje-aap verhalen of een beetje, uh, ja... Ja, broodje-apen, dan uh, uh, hebben we het, het ook duim, over. ja verhalen ja. of dat soort dingen, ja. ja. Ja, want uh, uh, kan jij daar ook eigenlijk wat mee? Met, uh, met dat soort verhalen die, uh, die tot je komen en dat verwerken tot een song? Ja, zeker wel. Mm -hmm. uh, ik vind daar eigenlijk Instagram altijd wel een heel mooi platform voor. Omdat ja. uh, dat er verschillende dingen voorbij uh, komen. Mm -hmm. Maar uh, zeker, uh, ik volg heel veel kunstenaars. Uh, ja. Ik volg heel veel dichters. En dan komen soms dingen voorbij die me toch wel aan het denken zetten. Dus ik gebruik eigenlijk social media om. Uh, om ideeën op te doen. Ja, om ook ideeën op te doen, maar ook om met mensen te connecten. En dat vind ja. ik een hele mooie, de mooie kant van social media. Ja. Want uh, daarom voortbordurend, als jij dan iemand uh, treft hè, op de sociale media in dat opzicht, en uh, die, die, die dan ook wat te vertellen heeft. Ben jij dan ook zo'n iemand die dan erop afgaat... Uh, door bijvoorbeeld een prig te sturen van... jij hebt nou net uh, dat en dat uh, geplaatst. Uh, maar heb je daar ook een bepaalde bedoeling mee? Dat je bijvoorbeeld iets te weten uh, komt van die persoon? Of over uh. dat onderwerp wat, uh, wat daar besproken wordt? En dat je daar misschien ja, uh, door, door je nieuwsgierigheid... dat je daar weer mee verder mee uh, kan. Jij dan als muzikant en songwriter? Um. Ja, in, in, in die zin wel. Ja. Um, soms dan zoek ik wel contact op. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld degene die de artwork heeft gemaakt van de singles... maar ook van de EP, ja. heb ik ook um, heb ik via via mee geconnect. En heb ik op haar Instagram gekeken. En ik raakte gewoon super erg geïnspireerd op de manier waarop zij maakte. Ja. Dus toen heb ik haar via Instagram een bericht gestuurd. En zo zijn we in contact gekomen. Dus het is ook een mooi platform om, uh, om gelijk... Denkige, gelijkgestemde, de, gelijkgestemde. ja, ja Gelijkgestemde <laughs> tegen te komen. Uh, ja, ja uh, Want uh, bijvoorbeeld het artwork van Silence is a Siren. Nou, duidelijker kan haast niet. Hè? Nee, hè? Uh, uh, <laughs> bij dat artwork vind ik uh, eerlijk gezegd. Hè? Nee, nee, nee duidelijker, uh, duidelijker kan niet. En uh, ik vond het ook ontzettend leuk om dat samen met uh, Jasmijn van der Weijden... die heeft ja. het uh, getekend om dat te maken... Um, ik had het er laatst nog met haar over. Dat ze zei: zo Van wow, jij, jij denkt zoals ik. En ik zei: Ja, jij tekent <laughs> zoals ik. <laughs> ja, want dus, er, zit, dat, er, zit, er dat, dat zit helemaal goed. Ja, er zitten bepaalde. Het, het lijkt wel haast sprookjesachtige uh, plaatjes uh, zoals zij dat maakt. Ja. Doet ze dat zelf? Dus uh, dat ze dus een kwast of wat dan ook uh, ter hand of is ja, het gewoon nee. een tekening uh, die, die ze nee, maakt? Nee, het is wel echt een, een soort van schilderijtje... of met waterverf werkt hmm. ze geloof ik veel. Ja. Dat maakt ze wel eerst en dan daarna uh, digitaliseert ze dat... en dan uh, doet ze de, de tekst erbij en dat soort dingen. Dus dit zijn wel echt allemaal gemaakte uh, dingen. En dat op, maat ik, gemaakt ook. op maat gemaakt Op maat gemaakt, gemaakt ja. ja. ja. ja. Um, dus zij gaat ook uh, het artwork doen van de EP? ja. Ja, ja, zeker. Die is zoek... volgens mij al af Want uh, die deelde je ook van de week. Ja, ja vandaag hebben we ja. die gedeeld. Ja, ja. ja. Uh, ja ze, dan hoeft ze dan denk ik... Uh, aan een half woord heeft ze dan al genoeg. Uh, denk ik om zoiets. Uh, <laughs> ja, <laughs> ja. ja, eigenlijk wel. Ja? Het, is, uh, het is leuk hoe dat werkt soms. ja uh, Werkt het ook zo? Uh, dat het beeld ook een beetje soms uh, de zong moet uh, versterken en andersom? Ja, vind ik heel belangrijk ja? eigenlijk. Ja, ik vind... Uh, um, want... Um, ja, Meerdere zintuigen moeten geprikkeld worden. Als ik er geur bij zou uh, kunnen doen, zou ik ja. dat ook doen. Ja, ja. ja. ja. <laughs> dat je totale ervaring krijgt. Uh, ja, de totale beleving, zo. Ja, precies. <laughs> ja, wij uh, we hebben op dinsdagmorgen hebben we dan een uh, programma. We zitten bijvoorbeeld. Uh, hadden ze het over de geuren? En uh, er uh, zijn plaatsen die hebben dan een eigen. Geur. Uh, zo is er een uh, plaats die heeft uh, bijvoorbeeld een geurkaars. En wij we moeten dan maar uh, proberen iets met zeewier of, of zeelucht uh, iets uh, te vangen met een beetje uh, uh, het, het, het, het, de lucht van verbrand rubber op het circuit. Dat moet je dan merken. Ja, dat moet je dan gaan verkopen. Zoiets. Maar dat. Ik weet niet of dat past bij, geur, bij een, ja, geur, een geurkaars geur. van de EP. Ja, uh, zoiets. Ja. Dus ik, ik, ik hoor wel goed, uh, goed merchandise uh, ja. idee, uh, hier. Ja, je zou, je zou <laughs> bijvoorbeeld in de Sinatol <laughs> erover na kunnen denken om uh, bijvoorbeeld een uh, assortiment van uh, ja, een paar van, uh, van die geurkaarsen neer te zetten. Uh, ergens uh, weet ik allemaal wat. En die geur uh, eruit uh, bijvoorbeeld bij Silence in een Siren. Ik noem maar wat een bepaalde geur ja. daarbij bij, ja. uh, proberen bij, bij, bij te gooien. Ja, ja. Wie, wie weet. Ik denk alleen niet dat Cynetol is blij met, uh, met nee, open dat, papier. Dat, dat denk ik ook niet. Maar, maar dat is een ander ding. Ja. Het idee is wel echt heel ja, tof. Ja, dat, ja. Dat, zou, dat zou wat zijn. Een goede merchandise. Ja, dat zou uh, wat zijn. Uh, nou, we gaan uh, zo uh, dadelijk, want ik ga er nog eentje draaien. Het is wel een beetje een snoeihard nummer, dus uh, van Von V. Nou, die kunnen uh, redelijk uh, er tegenaan. En daarna is het weer jullie beurt, en dan mogen jullie weer uh, twee nummers uh, laten horen. Uh, Von V. Uh, ze hebben al een uh, deel van uh, de release, ja, eigenlijk de release show gedaan in de Tanker in Amsterdam Noord. Uh, voor het Voorprogramma of de support werd uh, gedaan door. Max Hell of Max Hell hoe je het maar noemen wilt uh, maar deze is de single en het uh, nummer dat, uh, dat heet Friction en die komt dus van een EP die nog uitgebracht moet worden was dit uh, van Von Vee. Uh, dat uh, bracht de tijd... op vijf voor half tien. En dat betekent dat we nog... een set van twee nummers... Uh, nog uh, te goed hebben. Um, Eén van de nummers... die vinden we wel uh, terug uh, op... In My Backyard. Die over twee weken uit uh, gaat komen. Iets minder dan twee weken, want dan uh, hebben we... de release show in de Cynetol. Um, voor de mensen... die dat uh, willen weten woensdagavond, dus 2 november. Daar is het. Um, een van de nummers die nergens terug te vinden is op wat voor reden dan ook, is dit nummer waar, waar ze mee begint. Andermaal uh, Lisetta Viva met Patchwork Heart. Poor thing. ademloos te luisteren en natuurlijk ook te kijken, je kan het allemaal volgen op YouTube bij Alternative FM, want we hebben daar ook een live stream kanaal en s maandags dan wordt de hele zooi herhaald. Ik weet alleen eigenlijk niet precies het tijdstip, meneer Van Dam, want weet jij dat inmiddels hoe dat is? Zitten wij van 8 tot 11 of is het inmiddels al aangepast van 7 tot 10? Dus, uh, want ik uh, weet ook niet meer precies uh, hoe, dat, uh, hoe dat zit. Uh, en ik uh, deel het dan uh, braaf altijd op maandag. En dan uh, denk ik nou godzegen de greep. En dan uh, denk ik van uh, nou uh, zoek het lekker uit. Begin om zeven uur maar uh, alvast te luisteren. Maar het kan net zo goed zijn dat we dan iets, uh, iets op hebben staan. Uh, ja, nee we zitten nog steeds op de oude tijd. Oude eigenlijk. Dus dat we gaan verhuizen, meer om gewoon onze collega ook wat meer Ja, Ja ja Ja, ja, ja. Uh, uh, want uh, we hebben een uh, vriend Marcel van Kuik uh, genaamd... die op uh, de maandagavond uh, zit. Laat. Heel laat, heel laat zelfs. Snoei aan de metal is dat. Ja, dus het past wel een heel klein beetje bij ons. Want je hebt net ook wel echt harde muziek staan draaien. Ja, dat kan. Dus het kan wel. Maar er uh, is sprake van binnen de burelen van deze omroep dat er iets... Uh, ik gok met een week of twee dat wij ietsjes eerder... maar ja, Daar, daar, wij dan, daar krijg je krijgen we hetzelfde bericht van. Ja, daar krijgen we hetzelfde Maar ja. voor mensen die terug willen luisteren. De website is natuurlijk altijd ja. hetzelfde tijdstip. Dezelfde dus plek. Altfm.nl Exact. Inderdaad. Goed. Uh, Marcus heeft mij uh, bijgepraat. Ja, want uh, ook dat is weer vaktechnisch. Want dan heeft iedereen meteen ook uh, weer de boel op orde voor het laatste nummer. Want uh, het laatste nummer is de single, de huidige single. En die vinden we natuurlijk ook uh, terug op uh, de EP In My Backyard. Uh, hier is de single Silence. Sirens. A silence. Uh, is er Silence, hè? Toch? Siren. Silence is a siren. Ik haal het allemaal door elkaar. Silence is a siren. Dat is uh, de exacte titel. Ik, uh, ik heb het weer helemaal verkeerd opgeschreven. Ja, koper, je maakt er uh, weer een potje van. Uh, hier, is, uh, hier zijn ze nog een keer, Lisette. samen met Django, met de single. Okay. One, two, three, oh, er gaat er uh, iets heel erg mis. Oh, oh. Hij kan weer. Nou, oké. Okay. Dan, uh, dan heb ik uh, niks meer uh, verder gezegd. Kijk, jij maakt er een pootje van, maar ik ook. Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik het uh, nu... Uh, mm. Silence is a siren, want nu kan ik het wel goed zeggen. Kijk, dat is natuurlijk uh, weer heel fijn. Uh, dat allebei een tweede kans. Uh, ja, allebei de tweede kans. Okay. Nou, ik uh, zou zeggen, huppatee, nog een keer. Het is uh, alsof het scheidsrechter voor de tweede keer fluit voor de vrije trap. En die gaat er nu in. Ja. One, two, three, one. zit er zo'n heel subtiel een koortje in. Die heb ik gehoord. Ja, klopt. Ja, en uh, hier moet je hem er even bij denken. Maar uh, ja, uh, ook uh, in deze vorm vind ik hem ook heel erg mooi. Dus uh, ja. <laughs> goed, uh, dat was uh, Lisette Aviva mensen. Uh, we gaan nog uh, zo dadelijk nog even verder uh, praten. Maar eerst uh, even vooruitlopend op morgen... Maar vandaag is die single al wel uit. Uh, morgen komt de videoclip erbij. Uh, dat is Westone en uh, ze doen dat uh, omdat ze uh, toch nog iets uh, graag met de achterban willen delen. Uh, andere nummers die je eigenlijk een beetje van ze gewend bent. En dit is er een van. Het uh, nummer dat heet Paper Minds. Toon was dit met uh, de Paper Minds. Uh, het, uh, het zit erop in ieder geval. Dus uh, uh, wat betreft het live gedeelte, allereerst natuurlijk weer de vraag: uh, vonden jullie het leuk om eventjes weer uh, zo hier uh, te spelen of niet? Ja, altijd. Ja, ja. leuk. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Nou, uh, dat, uh, dat uh, vinden we altijd fijn om uh, te horen in ieder geval. Uh, nu uh, op weg naar. Uh, de release show? Of zit er nog tussendoor... nog iets van een optreden? Uh, ja, we gaan... Uh, de songs van de EP ook nog... in een kleine versie spelen... in het Tappels Theater. Ah? Dat is van 26 oktober... dus ja. dat is volgende week woensdag... Ja. tot en met... En die die zondag, ja. Ja, ik, een mijn Ja. Op een zondag. Vanaf, vanaf 26 oktober is er... Uh, twee weken ja. lang... bijna iedere avond in het Tappels Theater min de release show. Ja. ja. <laughs> dus je zo kan je vanaf maken. 26 oktober... Uh, de EP... Uh, op meerdere manieren beleven. Okay. Laat ik het zo zeggen. Ja, en dat, uh, dat is een beetje een uh, soort van setting... zoals we dat uh, vanavond een precies. beetje... Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Uh, moet ik dan denken dat jullie twee daar uh, staan? Ja, of, uh? ja wij, wij twee staan ah, er. Ja. En, uh, en 2 november is natuurlijk... met de hele band uh, ah, erbij. Ja. ja. Uh, uh, wat is uh, Sinatol voor, uh, voor een zaal? Heb je, heb je er wel eens eerder gestaan? Uh, ja, ja, zeker. Ja. Um, nee, het is een hele toffe zaal. Het is uh -huh. een hele mooie tussenzaal eigenlijk. Ja? Het, is een, uh, een, het is een middenzaal. Ja? En uh, die zijn schaars. tegenwoordig ja. natuurlijk. Een middenzaal voor, uh, is uh, goed genoeg voor pff, een mannetje of 100? 150. 150, 150 ja, ja. ja. Maar met 100 voelt het wel mooi vol. En 150 is echt super. Weet je? Dan is het ook bomvol, maar dat is leuk. Ja, dat en, dan, uh, ja, ja, want dat is, dat is, dat is natuurlijk wat je, wat je het liefst wil hebben. Tuurlijk, ja. ja. Zeker. Uh, nou ja, uh, ik neem aan uh, dat er wel wat, uh, wat mensen op af komen in dat, uh, dat opzicht dus. Toch? Ja, zeker. Ja. En uh, natuurlijk ook genoeg mensen uitnodigen. Ja. ja. <laughs> dus dat hoort er ook bij. Ja, uh, daar lijkt me ook nog wel best uh, wat werk in uh, zitten. Want als je uh, volgens mij alles voor een deel zelf uh, moet doen... of heel veel zelf moet doen... dan uh, komt daar natuurlijk ook nog wel het een en ander bij kijken. Want... Het is niet alleen muziek maken. Maar ook de rest in de rand er eromheen. Ja, lijkt ja. dat soms niet af? Um, nee, het lijkt niet af. Want bij mij gaat muziek maken gewoon, uh, gewoon door. Ik schrijf mm. ook nu nog steeds nieuwe songs. Dus ja. uh, aan materiaal uh, nooit tekort bij mij. Maar ja. het is eerder dat me soms mijn hoofd gewoon net wat te vol zit. Ja, ja, ja. het is gewoon en, veel werk. Uh, ook. En uh, ja. dat ik het heel goed uh, ook gescheiden moet houden. Dat ja. ik zeg van, ik ga een uurtje aan regeldingen zitten en dan is het ook weer genoeg uh, ja. voor vandaag. Gaan we ja. morgen weer een uurtje aan ja. regeldingen. Zitten, ja, ja, ja. ja. Zeg maar zo. ja een uurtje dus, uh, regelen en dan. Gedisciplineerd uh, te werken. Ja. Zo ja, ja, dat moet er haast wel, denk ik, want dan is uh, uh, en dan uh, uh, zie ik af en toe nog wel eens uh, de huiselijke sfeer bij. Uh, Lisette thuis. Uh, en dan zit er wel een spinnende kat wel ergens in de buurt. Dus dat ja. moet wel ergens uh, rustgevend zijn, denk ik. Oh ja, is heerlijk. Dat zijn mijn schrijfmaatjes. Ja. Die, die, komen, die houden ook heel erg van muziek. Die ja. komen ook uh, bij me kruipen. Of uh, naast me zitten als ik muziek maak. Het is heel okay. leuk om... Uh, ja? Te merken. Ja. Ja. Nou, dan, dan voel jij je natuurlijk ook weer helemaal prettig. Want uh, ja, als uh, een kat dat al uh, leuk ja. vindt. Dan, uh... Nou, dan moet de rest van Nederland dat ook leuk vinden. <laughs> Lijkt me wel, ja. <laughs> <laughs> dus uh, goed. Um, ja, nou ja, ik vond het leuk dat jullie gewe geweest zijn. En, ja, dankjewel, en, uh, wij ook. En uh, graag tot een andere keer. Tot een, keer, yes, tot een andere keer, dankjewel. Oké, okay, uh, dat waren ze. Uh, we gaan nog even uh, wat muziek laten horen. Bijvoorbeeld uh, deze. Uh, is van een band. Die uh, bij mij in die mailbox uh, van 3 voor 12 uh, terecht gekomen is. Dus is weer van de hoofdredacteur afkomstig. Van Harm Koning. Die is tegenwoordig de baas. Nou ja, baas, hoofdredacteur uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. En die zegt, joh, uh, dit is ook wel leuk. Ja, inderdaad, uh, moet ik ook bijzeggen. De Zonder heette ze. En... Het nummer is ook het titelnummer van het album... wat ze eerder hebben uitgebracht. Het heet Losing Control. Van Max Polman Want uh, die hadden we nog, uh, ook nog uh, staan Die moet er ook even gedraaid worden Nothing Stops The Rambling Man En hij is 24 november hier uh, live te horen Daarvoor hoorde je de Sander En Losing Control Rambling Man Ja En we gaan uh, gewoon vooral ook verder Met het Hollandse uh, moment En dat doen we met Lorne Mipsen En Sangoli. Het is een uh, onderkomen ergens uh, van Volendamers op een, een of andere camping. Daar gaat het een beetje over. Sangoulet heet het, uh, het nieuwe nummer van uh, Lorem Ipsum. En uh, daarover gezegd, uh, eerder dit jaar hadden ze een eerste EP uitgebracht. Uh, en deze Sangouli is een beetje de voorloper van uh, nieuw materiaal. Want uh, daar zijn ze inmiddels ook alweer stiekem mee bezig. En uh, ze liggen lekker uh, bij uh, Indie Excel bijvoorbeeld. Dus daar je uh, ze ook. Nou, het is uh, weer het eind van deze alternative FM. Volgende week dus een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Met daar ook weer live muziek. En dat is dan van 3 uh, Point Landing. Die dan ook uh, mee gaat uh, komen. Uh, sluiten af. Altijd met een nummer van Francis' album Black. En dit keer een single van de, het album Passages. More is not the answer. Tot volgende week. Dag hoor. you oh.